Hey, hey. Zet, die ja, zet die koptelefoon op. Ja, zet die koptelefoon op. Oh, pardon. Hé, hey, wel terug. We beginnen terug. helemaal opnieuw. Nou, we Oké. Okay. Welkom terug, lieve laarstraars. In het laatste uur van deze goede nacht. En het laatste uur van het. Oh, hij zit nog door. Ja, stop, stop nou maar weg. Dat is Nico, Nico Christiaanse, oftewel Dr. Bongo Brain. Nee, goed. Dit is het laatste uur van mijn radioseizoen. Over een uurtje begint onze vakantie. En Jan Emaus is hier in levende lijven om dat met mij te vieren. Dus dat... Goedemorgen. Aline. Goedemorgen. We gaan gewoon een uur lang track traceren. Hoe vind je dat? Ja, plaatjes draaien. Ja, ja is goed. Ja, wie mag beginnen? Leuk. Wie mag beginnen? Nou ja, ik vind persoonlijk dat gasten. Uh, okay, Oké, tuurlijk. GELACH <laughs> Ja. Maar je moet wel even vertellen wat we hebben afgesproken. Oh ja. Uh, Jan had bedacht. Uh, wij gaan uh, plaatjes uh, draaien. Uh, platen waarvan je. Uh, die hoor je één keer. En hebben ze iets van: ja, dit is dit, dit, dit, dit grijpt mij. Dit klopt. Dit is. Uh, wow, Eerste keer meteen goed. Eerste keer. Maar. Hè, toen ging ik denken en zoeken. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Ik, ben natuurlijk, ik heb natuurlijk een redelijke smaak. En die nummertjes die je voor het eerste keer hoort... en die is denk, waarvan je denkt bang, dat worden bijna allemaal grote hits. Ja. En die wilde ik niet draaien. Ik had precies hetzelfde probleem. Ja. En ik realiseerde me dat het idee weliswaar leuk was. Maar uh, ik moet dan putten uit een arsenaal platen van 30, 40 jaar geleden. Zeg maar. Hoe maakte je toen kennis met muziek? Ja, via de radio, inderdaad. En uh, de radio draaide ja, hits of hits in wording. Dus uh, ik kwam al snel terecht in het heel bekende gedoe. Maar ik heb er toch een aantal uit weten te peuren... die wat minder bekend zijn. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ja. waar ik wel een goed verhaal bij heb. nu. Nou goed, Cor, jij ik met je beginnen? eerste. Ja. Wij gaan naar 1961. Nou, uh, jeetje, toen was ik zes. <laughs> ja. Vijf, en, zes. En toen was ik uh, zeven. Ja. En toen uh, kwam uit een LP van uh, Dave Brubeck... En die heette Time Further Out. En dat was de opvolger van een LP. Die heette, dan moet ik even goed nadenken. Time Out. Oké. Time In, Time Out. Op Time Out daar stonden dingen als Take Five. Take Five. Tudum. Die. En in 1961 ging hij dus verder met het thema. Wat wilde Brubeck doen? Hij wilde experimenteren met verschillende maatsoorten. Uh, en dan vooral hele vreemde maatsoorten uit verre landen. Ja. Uh, Turkije en uh, noem het allemaal maar op. En uh, daar wilde hij dan zijn eigen composities op loslaten. Hoe werkt dat dan? Nou, Ik maakte met die plaat kennis in 1963. Want ik had een oudere zus en die was heel trendy. En dus uh, oh, okay. uh, ja, jazz, hè, dat was in de jaren 60, was dat het ja, ja, ja, ja. En uh, wat zo aardig is... Uh, ik hoorde het nummer wat ik zo laat uh, horen voor het eerst... En dan moet je daar gaan, een jongetje van tien. Die is normale liedjes gewend. En dan hoort hij ineens iets waarvan hij denkt, hè? Nou? Het is ook muziek dus. Ja. Zo, zo kan je het dus ook doen. En het was dat, tot op de dag van vandaag ken ik dat eerste gevoel nog. Ja, ja, ja. Um, dat ik dat heel raar vond en buitengewoon boeiend. En er is nog een aardige connectie met, met jou. Oh. Een paar jaar geleden ging ik in Noord-Frankrijk naar het museum in Metz. Ja. Dat is een dependant van uh, uh, het Santre Pompidou. Daar stuurde jij me naartoe van, dat moet je zien. Ja, dat is nieuw. Ik ben zelf nog niet geweest. Toch? Jij was er zelf nog niet geweest, nee? <laughs> nog steeds niet. En daar zie ik een plaatje, een, een, een, een print van Miro. En ik sta daar zo, ik denk, ik ken dat. Maar waarvan? Dat is gewoon de hoes van Dave Brubeck. Dus dat was voor mij die Miro, dat was de hoes van die plaat van ja, Dave ja, Brubeck. Ja, ja, ja. Nou, en het nummer dat kent waarschijnlijk uh, bijna iedereen. Dat is Unsquare Dance. Zag ik dat te horen? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja. Je hoort ze lachen aan het eind, heel eventjes. Ja. Want uh, dat is wel grappig. Broebek heeft dit, dit hele nummer bedacht in de auto. Ja. Gewoon op, op weg naar zijn werk. En uh, binnen een dag hebben ze het opgenomen. Een kwartet. Ja. En uh, dat is in één keer goed gegaan. Dus uh, aan het eind hoor je ze even smispelen: Nou, gelukkig. Leuk, leuk, ja. Goed. Oh, vergeet. Nou, een, een plaatje wat ik draai: uh, het is heel, heel raar, het is heel recent eigenlijk. Uh, ik had hier een tijdje geleden uh, uit Antwerpen de Golden Glows. Heb je het al gehoord? Misschien? Ja. Nou, dat zijn uh, dus uh, dat is Bram en uh, Kathleen en Neil, heet ze geloof ik, of mm -hmm. Nel. En uh, die meiden zijn uh, eigenlijk klassiek, klassieke zangeressen. Zeggevormd, het, het consortium. Uh, hij heeft filosofie gestudeerd, maar uh, uh, uh, muzikaal. Uh, zij, zij hebben uh, helemaal omarmd het uh, erfgoed van Ellen Lomax. Weet je wel, wat ja. hij, hij de, verzameld heeft in Amerika uh, vanaf uh, nou, de jaren twintig. Zijn vader is er al mee begonnen. En dan hebben ze al drie albums gemaakt. Uh, en het laatste is uh, Prison Songs, hè? De, de Prison Songbook. En dan doen ze dus drie stemmig, soms met muziek, muziek erbij op de achtergrond en soms ook gewoon alleen maar a cappella. Hebben ze dat helemaal eigen gemaakt en hebben ze er iets moois mee gedaan. Ik vind het ontzettend leuk, het zijn hele aardige mensen. En ze willen eigenlijk ook in Nederland wel eens een beetje voet aan de grond krijgen. Ik zou willen dat dat uh, kon. Want toen ik dit nummer hoorde, wat ik nu ga draaien, ja. had ik zoiets van: yes, leuk! Dat is zo'n. Zo zo en in België is het een niet, maar in Nederland is het geen hit. Nog niet. Komt. Ja, komt wel. Hammer Yeah. zo'n zo uh, gevangenisliedje, zoals dat de Apartment Farm. Uh... Ja, ik vind het echt prachtig. Ja, toch? Ja, het is een beetje Tony Joe White-achtig, uh, bedacht ja, onderweg. En uh, gewoon heel erg goed gemaakt. Ja, maar nou, goed. We, ze hebben, ze hebben, verdienen het om ook uh, een hit in Nederland te worden. Nou, de Belgen lopen altijd op ons voor. Dus dat ja, volgens mij kunnen ze best wel één minuutje bij de wereldrijd door. Dat, dat klinkt nog aardig. Ja, dat heb ik zo'n... Best, hè, ja, ik maar. weet het. Maar ik heb ook het gevoel dat heel veel bandjes totaal niet uitkomen nee, met die niet. ene minuut. Nee. Dan heb ik zoiets nou, ik heb niks gehoord. Ik vind het helemaal niet leuk. En de arrogantie dan van, uh, je mag blij zijn dat je bij ons uh, mag etaleren wat je kunt. Nou, ik vind het minachting van de muziek. Ja, ben Zol, ik met je eens. Zullen we doorgaan? Ja, we gaan door. 1966. All right. Uh, Phil Spector, die uh, produceert Ike en Tina Turner. En uh, daar komt een hit uit, uh, River Leap Mountain High. Ik vind het helemaal geen mooi nummer. Nee. Uh, en waarom? Omdat het, ja, het is veel spectrum. is. Het is een bakgalm uh, bak en uh, nee, ontzettend veel uh, instrumenten. Het valt en... altijd tegen. En, te, ja. en terwijl Ike en Tina Turner waren, hij is natuurlijk een ontzettende hufter geweest. Want hij, uh, hij, hij sloeg er en uh, mishandelde er en noem het allemaal maar op. Maar als muzikus was hij hartstikke goed. En was hij ook uh, de perfecte uh, man voor, voor uh, Tina Turner om haar uit de verf te laten ja, komen. Ja, trouwens, ik, vorige week uh, draaide ik Frank Zappa van ja? zijn plaat Overnight Sensation. Mm -hmm. Wist je dat, uh, dat uh, Tina daar de back, backing volgens nee. deed? Nou, nee. Nou, waanzinnig toch? ja, nou goed, ga door. Ja, okay. en als je het weet, dan hoor je het zeker ook. ja. ja. oh, wat klinken ze goed. Maar goed, die ja. Phil Spector is een eigenwijze uh, idioot. Ja. Die, hij zit inmiddels in de gevangenis trouwens. Omdat ja, hij iemand heeft, heeft neergeschoten. Ja. Ja. Um, maar die Phil Spector die had uh, in het contract laten opnemen... Nou, het is Ike en Tina Turner. Maar Ike die wil ik hier helemaal niet zien in de studio. Want het is een eigenwijze uh, figuur. En uh, daar kan ik niet mee werken. Dus die LP die bestaat voor de helft uit Phil Spector liedjes... en voor de helft uit Ike-Turner uh, liedjes. En dat is heel erg goed te horen. Um, en daarom, ik vind het allerbeste van uh, die hele LP, Make em Wait. Typisch een, een Ike Turner-productie, uh, uh, dat kan je helemaal uh, horen. Dan hoor je Tina op de allerbest. Veel beter dan al die shit die ze gemaakt heeft als uh, zangeres vind ik persoonlijk. Ja. Um, en uh, waarom heb ik dit nummer gekozen? Wij hadden die LP thuis en er zat een tik in dit nummer. En altijd in dit nummer halverwege bleef hij hangen. Dus toen moest je hem even verder zetten. En uh, daardoor is dat nummer beter blijven hangen door dat soort raar toeval. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, en ja, het, het is fantastisch. Het is, uh, Tina die, die uh, trekt ook meteen uh, van leer. Mijn papa told me the day would come when I would want to love someone. He set me down on his knees. And these are the words he said to me. He said one of these Een lied waar, waar, waar uh, Tina geen lering uitgetrokken heeft? Nee, absoluut niet. Want uh, <güls> die, die Ike die had altijd achtergrondsvangenissen, de Ike-cats. Ja? En die werden op meerdere trainen door Ike persoonlijk uitgetest. <güls> En dat moest zij allemaal maar, maar, meemaken. maar. meemaken. Als ja. uh, wettige echtgenoten. Maar Het is dus, dus wel, wel cynisch dit liedje. Qua inhoud. Nou, ik heb ook een oudje even. Uh, even snel tussendoor. Want zo'n nummertje, wat, als ik dat hoor, denk ik. Oh, wat een leuk nummertje. En het is al honderd jaar geleden een hit geweest. Ja. Ik denk in 19. Uh, uh, nou, ik denk misschien in 1936 of zo. De ja. Mills Brothers. De Mills Brothers. Ja, gewoon even deze. Oké. Okay. Hola Hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger. Where's that tiger? Was that tiger? Is that tiger? Was that tiger? Is that tiger? Where's that tiger? There's that tiger? tiger? The <laughs> <laughs> Wop wop wop wop Ik word er gewoon zo vrolijk van. Ja, ik stel me zo voor, als je nou halverwege dit nummer zojuist wakker bent geworden... met je wekken radio, dan nee. kan je dag toch niet meer sturen. Nee, dat bedoel ik. dat Ondanks bedoel de klimatologische omstandigheden. Ja, right. Ja. Geweldig. Jij? Uh, dit was een leuke, Adeline. Ja, is echt, uh, gewoon even tussendoor. Ja, goed bedacht. Tussen 1932 en 1940. En 40, ja, ik weet niet precies uh, welk jaar. Ja. Louis Armstrong en de Mills Brothers. Okay. Greatest hits, daar heb ik het van. En dan nu niet de Beatles. Nee, uh, want? Maar wel een beetje. Oh. Nee, de Beatles. Dat, nee. nee de, ja, we kennen alles al. Ja, van. nee. nee dat is... uh, het, het, het gekke vind ik wel van Beatles liedjes dat uh, de, de beste uh, personen die de Beatles liedjes kunnen uitvoeren, dat zijn toch de Beatles uh, ja, ja, zelf? Gek, ja, gek, gek. Ja. Uh, er bestaan natuurlijk duizenden covers van hun liedjes en die deugen meestal niet. Dat je denkt, nou ja, het is leuk geprobeerd, maar uh, doe maar niet. Een uitzondering is Richie Havens, vind ik. Uh, die werd bekend op het Woodstock uh, uh, Festival. Wat ik zo leuk vind van Richie zijn twee dingen. Hij stemt zijn gitaar in een akkoord. Dus dan heb je daar verder geen zorgen over. Je kan gewoon lekker op die gitaar rammen. Dat akkoord komt er de hele tijd uit. Hij heeft een fantastische mooie geraspte stem. Die toch warm is. Warm en rauw tegelijkertijd. En wat ik zo mooi vond op Woodstock. Daar was hij door zijn repertoire heen. Maar die mensen die bleven maar klappen. En toen dacht hij, ja, ik zing nog maar wat, maar ik heb, ik heb niks meer. En toen is hij gaan zingen van... Freedom! Freedom! Freedom! En dat heeft hij vijf minuten volgehouden. En de mensen waren laaiend enthousiast. Omdat hij alleen maar freedom zong. ja. Uh, nou, uh, daar, daar werd hij wel redelijk bekend door, door Woodstock. En hij mocht uh, een paar LP's opnemen. Een van die LP's was Alarmklak. En daar zong hij een live uitvoering uh, op van Heer Kamstersan van George Harrison. Weer met die gitaar in een akkoord gestemd. En heel erg ingehouden en zo mooi. Ja, wacht even. Want we hebben dus eerder deze uitzending, toen jij lekker lag uh, te knorren ja. thuis... hebben we ook Heer Kamstersan uh, gedraaid. Uh, want Erwin van Jijhoff, die zong het in Paradiso afgelopen okay. dinsdag. Ja. En dat deed hij niet zo. Licht. Ja, maar ik heb dat niet gehoord. Nee. Maar Richie Havens was een beter, denk ik. Oké, okay, dan. <laughs> De S niet zeggen, hè? Heer ervan van. Heer van. <laughs> nou, had ge, toen geen tanden of wat? Nou, niet zoveel. Nee. <sklacht> niet zoveel. Maar er een paar missing. Nee. nou Hij is nu 71, ja. heeft een mooie grijze baard, kale kop... maar hij kan niet meer spelen, hij heeft uh, een, een oh, operatie in zijn nieren gehad... Mm -hmm. en uh, vindt het heel erg na 45 jaar dat hij niet meer echt op het podium kan staan. Ik, vond het, ik word wel een beetje nerveus van dat gitaartje. Ik denk, ja? Jezus, doe even wat rustiger. <laughs> ja, dat is evens. Nou, maar ik ga nou eens, ook iets zenuwachtigs draaien. Nee, maar, nee. Oh, ik weet helemaal niks van ze. De Antwerp Gypsy Ska Orchestra... Van gehoord? Nee, kan je veel kanten mee uit. Met nou, nee, naam. Ze komen uit Antwerpen en uh, de, de plaat heet Illumia Moker. The World is My House. Ja. Uh, maar daar staat een Nederlandstalig nummer op waar, waar wat mij heel inpakt. Toen ik dat voor het eerst hoorde, ik was helemaal plat. Want dan hoor je opeens, zij die in, in plat Antwerps. Ja. Te laat. <laughs> maar je moet naar de tekst luisteren. Het is fantastisch. En opeens hoor je van ja, je kan in iedere taal kan je Gypsy zingen. Maar je moet het maar doen. Ja, nou, en zij kunnen het. Moet je luisteren. Oké. Okay. <tied> Ik wil alleen maar bij Aza. Ik wil alleen maar aan gezelschap. Maar het is weer te lang. Je het maar verlaten. Je me zo pijnig dan. Je me kijkt zo waard gekwitst. Je me kijkt zo wel misdadig. Dat je me niet meer kunt vergeven. Kan ik maar in een taatri ik zal me lang gedogen haalde Houd de fouten van mijn verleden Maar toen is toen En na is na zal er maar mee moeten leven Er is zo langelijk op gevist. is er dan zo wel gebijt In mijn keihard zo verscheid. valt het ik dichter niet te luimen. Ik was eens toe om in te zingen, zal ik dat nieuwe galje in blaven. Hij heeft dat dingetje in zijn stem waardoor ja. het volstrekt. Kijk, je hebt wel eens dat dat uh, iemand die niet bij een cultuur hoort die cultuur toch een beetje probeert na te doen en dat gevoel heb je hier niet. Nee. Dit klopt is gewoon, gewoon die dit jongen. komt dat uit is de ziel. Het komt, binnen, ja. komt meteen. Ja. Komt meteen aan. En dat moet natuurlijk in elke taal kunnen, maar je moet het maar hebben. Ja. Veel Nederlanders het... kunnen dit niet. Nee. Nou ja, we moeten er wel rondlopen, hoor. Ja, vind ik ook. Goed. Wie heb jij nu? Uh, Tot Ronkren. Um, dat is een geniale man als producent. heeft Midlof met Paradise bij de Dashboard Light die oh, ja? hele OP heeft hij geproduceerd. Oh, okay. Dat is. Ik doe altijd met die stoelen. Ik klap nu ja. achterover. Ik oh, ja, zit shit. altijd namelijk aan allerlei dingen waar ik niet aan moet zitten, waardoor het plotseling een soort strandstoel wordt. <lacht> maar dit terzijde. Ja. Uh, Tot Ronkun die uh, is. Dat, het, het jammere van hem is dat hij zo goed is dat hij niemand na zich duldt. En op een gegeven moment muziek is gaan maken die heel ingewikkeld werd. En hoor mij eens, ik kan uh, 37 ja, instrumenten tegelijk ja, spelen. Ja, want eerlijk gezegd is dat mijn, uh, mijn, mijn ja. uh, referentie met hem. Ja. Ik, ja. hmm. ik vind hem qua genialiteit eigenlijk te vergelijken met Frank Sappa. En jammer genoeg hebben ze iets gemeen. Aan het begin van hun carrière konden ze gewone muziek maken met humor en relativeringsvermogen. Nou, Frank Sappa werd tegen het einde van zijn leven toch een beetje een oude sagerein die er onbekend stond dat nou, dat symfonieorkest... mocht nooit meer iets van hem spelen... want die hadden dan één noot een keer verkeerd gedaan, uh, volgens de meester. En bij Todd Rundt zie je nu ook dat hij hele vervelende concerten geeft... met ingewikkelde toestanden en hij dringt het publiek iets op. Terwijl hij aan het begin van zijn carrière hele leuke liedjes kon maken... met humor, met relativeringsvermogen. Ja, ja. En het liedje wat ik wil laten horen komt van uh, de LP Rund uit uh, 1970. En... Uh, het gaat over een, uh, een jongen die maar geen meisje kan krijgen. En dan zegt uh, uh, een van zijn vrienden tegen hem: Nou, dan gaan we wat aan doen, we gaan een meid voor je zoeken. En dat vind ik gewoon een heel mooi gegeven. <laughs> Leroy boy, is that you? I thought your post hanging days were through. in and full of Tell no lies. Wise. I tell you now say how and I'll say when. Come and meet me down the street. Take a seat. special one they may be stupid but they sure are fun i'll give it to you while we're all done. En we'll, we'll zong get, We'll get me one two zingt hij. Even oh. aan hij wil er zelf ook wel in. <laughs> ah, lekker. Leuk om zo'n oud nummer te horen. De, inderdaad, gewoon poppy, gewoon. Ze verweten mij vroeger altijd, toen ik nog radioprogrammas maakte, huh? dat ik nooit zei wat we aan het doen waren. Oh. Dan, dan, moet ik dat uh, nog een keer zeggen? Nu, Hallo, is dan, dit is de karo, Ja, Het is zes over half zes, zeg je dan? Zes over half zes. Nee, dat doe ik helemaal niet aan. Dat is je de zo En nu luistert het naar de Nacht van het collega. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dus is trouwens de ochtend van goede leven geworden. Oh, de ochtend Hey, ik heb, We hebben nog helemaal niet echt de blues langs uh, laten komen. Uh, toen ik deze plaat hoorde, was ik gelijk helemaal verkocht. Junior Wells. Had je er ooit van gehoord? Ja. En de Chicago Blues Band. Ja. Mondharmonica, Monica zanger. Eh, speelt met Buddy Guy. Dit is een, een, een plaat uit... Jeetje, ik, heb, ik ben niet zoals jij, hoor. Dat weet ik allemaal niet. 1965, 64, 66, nou, whatever. <laughs> ik, ik gewoon die hele plaat vind ik echt super! Okay. Snatch it back and hold it. Snatch it back and hold it. in one more time. I do it too bad, baby. I got you on my mind Hey, hey, hey, hey, hey, hey You're having a good time Somebody help me I can't help myself Somebody's got to help me Cause I can't help myself I'm not doing too bad, baby You know I ain't got no brand new band. Let me... <laughs> Somebody help me. I can't help myself. Somebody, Bella, help me. Cause I can't help myself. And I ain't doing too bad, baby. And I ain't got no brand new bed. Snatch it back and hold it. I wanna tell you where it's at. All the kids in the neighborhood they're doing a brand new dance. Snap it back and hold it. I wanna show you where it's at. Sit on one more time. Just a on one more time. Hey, hey, hey, hey, baby, one more time kids In the neighborhood, they know just where it's here. Snatch it back and hold it. Snatch it back and hold it. Hey, hey, hey, Snatch it back and hold it. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey. Yeah. <laughs> Hey. Ja, goed. Hey, Junior Wells en we de Chicago Blues band. Ja, Band. Hey, we zijn klaar. Ze zijn klaar, hoor. 1965. Ja, nou, Helemaal ja, te gek. Dat kan helemaal niet stuk, natuurlijk, nee. zoiets. Zullen we verder gaan? Ja, jij bent? Met een merkwaardig bandje, de New Riders of the Purple Sage. Dat is typisch zo'n jaren, begin jaren 70 de naam van een band. De New ja. Riders of the Purple Sage. Uh, daar zaten leden in van... Uh, een band die later bekend zou worden, The de, de Grateful Dead van uh, Jerry Garcia. Een beetje een cultband geworden waar ik niet zoveel mee had. Nee. Nou, uh, trouwens, met die New Riders of the Purple Sage had ik ook niet zoveel. Maar één nummer, uh, dat heb ik in mijn hart gesloten. En hoe ja. kwam dat? Begin jaren 70 kwam Radio Caroline plotseling uh, weer in de lucht na een aantal jaren afwezigheid. Op een heel wrak, uh, roestig schip. Uh, en dat schip werd bevolkt door DJ's die niets anders deden dan blowen en zuipen. dat was te horen ook. En die draaiden alleen maar uh, albummuziek. Alleen maar een uh, beetje een zweverige, rokerige sfeer. En dan gingen ze om twee uur s'nachts uit de lucht. Ik luisterde dan ook als radio, gek, tot, tot twee uur s'nachts. En dan gingen ze uit de lucht. En dat daar ben ik wel eens jaloers op, vanuit het huidige uh, tijdsperspectief. Zenders hielden wel eens op. We zitten nu natuurlijk in een wereld waar alles 24 uur doordraait. Ik bedoel, ja. ik reed hier net naartoe. Ik begin naartoe. om twee uur, ja. ja. Ik reed hier net naartoe en dan kom ik een heleboel andere auto's tegen... van wie je dan denkt, waar gaan jullie toch allemaal naartoe? Om half vijf sorgens, ja. ja. Um, maar toen hield zo'n zender op. En dat vond ik een lekkere, rustgevende ja. gedachte. Van Cizzo, ik leuke, mis ook niks, ik leuke, kan nu precies, lekker slapen. Leuke ja. muziek ja. gehad. En dan eindigden ze met de New Riders of the Purple Sage... On my way back home en daar zit zo'n ding in zo'n strijkplank met snaren erop, waar nou, mijn goede vriend Abel de Lange trouwens heel erg goed op kan spelen, zo'n Hoe heet dat? In, in, ja, ik kan er nou even niet op. Zo'n slidegitaar, maar dan. Uh, maar, ja, ja, ja. Maar dan horizontaal. Pedalsteel. Pedalsteel. zo'n ding. Nou, dat, daar wordt dat hele nummer door gedragen. Nee. Dat dwelt er doorheen. Het heet On my way back home en ik vind het heel erg mooi. Running, laughing, skipping through the streaming fields of time. On my way back home. Sky is shining, time is flying, bird is on the way. On my way back home. Oh. Flying to the sun, sweet girl. Fail back meditating, and my life was but a dream. On my way back home, home. flying to the sun. om gehoord. te hebben de New Riders of the Purple Stage. Ja. ja. Nou, kom ik met een, een Nederlandse dame. Uh, ik sprak haar uh, afgelopen uh, dinsdag in Paradiso. Uh, Beatrice, Beatrice van der Poel. Vroeger heette oh. ze gewoon Beatrice. Nu is ze Beatrice. Oh, maakt niet uit. Maakt niet uit. <laughs> ze komt hier ook binnenkort te gast. Maar uh, zij heeft een uh, plaat gemaakt. Ik, ik weet niet eens meer wanneer het was. Dus uh, ik denk jaren negentig, begin jaren negentig of zo. Miss Be Spoiled. En daar zingt ze dus echt allemaal die Amerikaanse liedjes uit de tijd van de drooglegging. En uh, nou, ik, vond het, ik vind het zo'n leuke plaat. Dat ik als ik het niet weet, dan zet ik die op. En daar uh, zit een nummer in en uh, dat heet uh, My Daddy Rocks Me With One Steady Roll. En ik had haar al jaren <lacht> geleden had ik verteld van dat ik dat zo'n lekkere plaat vond. En dus zij zei tegen mij, maar vind het niet echt een beetje te? Want achteraf schaamde ik me een beetje voor. Hè, want het is duidelijk wat het liedje over gaat. Ja. Maar uh, hè, met dat geheim en zo. Is het ik zei, nee, is helemaal niet erg. <lacht> maar dan vertelde ze me afgelopen dinsdag dat uh, ze was op de parade... Op een gegeven moment komt er een man op haar af met een, een, een wit pak. Een hele grote uh, rode suede schoenen, mm -hmm. een beetje dik type. En die zegt tegen haar van nou, dat nummer van jou, dat draaien we in het bordeel. En daar is menig uurtje lekker op gerokt. Ah. En nou, ze had echt zoiets, ze door de grond. <lacht> en toen moet ze het horen. Okay. Nou goed, dus met dat in gedachten, laart ze naar Miss B Spoiled. Ik ben benieuwd. Stroke struck two. <sighs> Ik even de band in de, in de hoogte willen steken. Maar dat, ik, ik, ik heb de informatie niet bij de hand. Maar ze komen bij jou spelen? Ja, nou, Beatrice komt samen met Vera. Ja. En daarna komen ze ook nog apart. Ze willen ze wil allemaal komen. Ik weet niet wat er overkomt. Maar Na de, de zomer. Na de zomer, ja. Wij okay. de... kijken daarnaar. Ja, wat ga jij laten horen? Fan uh, ja, Morrison. All right, is altijd goed. De ja, dat fan. Is het, dat fan, de man. Van heeft, uh, dat is een, daar ben ik pas kort geleden achtergekomen. Dat ik eigenlijk niks, uh, er wil me niks te binnen schieten. als je het hebt over wat heeft Van nou gedaan wat niet deugde. Oh. Als je iets willekeurigs van hem pakt, dat is altijd goed. Ja. Uh, ik hem, Heb jij, ik hem uh, twee keer live gezien in Paradiso? Ik nog nooit. Oh, zo leuk. Zo dus een hele leuk. zagrijnige, rare uh, man. Ja, maar als hij al? muziek ziet te maken, dan... Uh, dan is het goed, dan is het goed. Ja. Een paar jaar geleden is hij erop betrapt dat hij... Uh, stiekem al jaren bezig is uh, om een film over zijn leven te laten maken. Oh. Er loopt de hele tijd een cameraploeg achter oh, hem aan. Hmm. Nou ja, dat moet hij zelf uh, ja, weten. Ja, moet hij zelf oh. Ik zag een keer met Kenny Dulver. dat vond ik erg leuk. Mm. Ze had een, een programmaatje met, met muzikanten. Okay. Dat deed ze ook leuk. Mm. Maar goed, ga door. Nou, Van, uh, tien jaar geleden nam die een uh, cd op On The Road. En uh, iedereen dacht, nou ja, weer een van Van Morrison cd. Oh, ja. Maar die was ineens... Ja, ze nu en dan ontstijgt iemand zichzelf. Ja. En dat deed hij hier... Uh, ik wil laten horen... The beauty of the day is gone by. Om twee redenen. Ten eerste, het heeft een beetje te maken met dit programma. Jij hebt een keer Martin Siemek uh, ja. de gast gehad. En toen had je tegen mij gezegd... Dan moet jij maar een, een, een, een nummertje uh, laten horen. En dan moet Martin daarop reageren. En toen had ik dit uitgezocht. En Martin reageerde in het geheel niet. Want hij uh, verstond het niet. <lacht> ik, ik heb niks met Engels, zei hij. Nou, klaar. <lacht> Had jij dus toen maar een punt aan te breien op de een of andere manier? Ja. Maar dit nummer, nou ja, goed het thema van vanochtend is van in één klap raak. Ik hoorde de eerste uh, tonen en ik was meteen verkocht. En wat het mooie is, hij zingt over the beauty of the days gone by, over het verleden. En daar, daar zingt hij dan heel romantisch over. Ja. Maar niet op een zeurmanier, van vroeger was alles beter. Hij geniet nu van wat hem vroeger allemaal overkomen is. En dat vind ik een hele... Uh, daar kunnen veel Nederlanders wat van leren, zou, ja. ik, zou ik willen Precies. zeggen. Ja, Mooi motto. Walking down by the lake, my soul was free, my heart. Opened. Young as I grow old. Mooi, hè? Ja, Mooi, hè? Dat geldt voor ons toch ook, hè? Laten we het hopen. Ja. Hey, dankjewel, Vin. Uh, nou, Dit was de 250ste uitzending van de Nacht van het Goede Leven. In september begin ik aan het zevende uh, seizoen. Joeg! Hey! <laughs> maar wil ik wel uh, eens alle regisseurs uh, die, ik ken, uh, die ik had bedanken... en net zo hard alle technici van Technicolor, dat nu Ericsson heet. En voor vanavond zijn dat Vincent Krom, uh, uh, die de regie deed... en René Visser voor de techniek. En verder iedereen van wie ik allerlei moois mocht uitzenden... En Harriet voor al haar reisverslagen. En mijn grootste inhoudelijke dank gaat natuurlijk uit naar Jan Emaus. En dat zijn <laughs> wekelijkse bijdragen. En natuurlijk ook uh, die van Rex van Beuningen, die helaas niet kon komen. Waarom eigenlijk niet, Jan? Er zit een kalans Oog. Oh ja, dat is op ook vakantie, zo. Hè? Dat is ook zo, ja. Nou goed, de komende vier weken nemen KRO collega's deze zendtijd over. En op 23 augustus dan keert de Nacht van het Goede Leven weer terug met dan drie keer Francis Broekhuizen aan het roer. Dat wordt mooi luisteren. Nou, ik wens iedereen een goede uh, zomer, droog of nat, want het uit uh, je moet toch altijd overal zelf je slingers ophangen? Ja, toch ja. He, als je het leuk wil hebben, om uh, en uh, om met Arno Hintjes nog maar eens uh, aan te halen, brof. <laughs> en dan draaien we nu dat nummer Soul, want ik ben helemaal gek van Soul en dat hebben die, die dame is nog niet langs geweest in dit uur. Rita Franklin uh, van de LP of uh, van het album I never love the man the way I love you, Dr. Feel Good. Hey.